Ah, Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend, bieden zijn kool. Jee, zeg, wat klinkt jij dan voor kou als je huilt? Zeg, er is toch niks? Hans heeft wat voor gezellig, zeg je? Partnerruil met de de witjes. Tja, meid, maar moet je daarom huilen? Nou, moet je horen, George en ik hebben het ook gedaan, hoor. Nee, met de sloterdijtjes. Ja, dat bevalt uitstekend, meid. Kijk, weet je wat het gekste is? Je gaat opeens veel beter je best doen, hè? Jazeker. En dan krijg je weer zelfvertrouwen en dan durf je ook weer, hè? Oh jee, ik durf met Karel veel verder te gaan dan met George, hè. Nou, en op zich. Kijk, Shors heeft meer dat geraffineerde, weet je. Ook leuk hoor. Maar Karel is meer het type van alles of niks, hè. En dat is dan opeens zo verfrissend. Meisje, je hebt geen idee, hè? Ja, onwennig. Karel en ik hebben al weken achter elkaar gewonnen, dus wat? Nee, zijn gewonnen. Hoe bedoel je? Nee, sorry, ik heb het over Brits ja. ja, wij Britsen is dus altijd vrijdagavond met de sloten dijkjes en... Uh, zeg, waar... Waar had jij het dan over? Anneke? Hoe? Anneke? Waar ben je nou? Neergelegd zeker. Toch eens vragen wat zij daar spelen. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, jongen. Ga maar ergens zitten daar, hè? Ja. <tie> laat het niet meer in, hè? Mooi zo. Goedemorgen. Morgen, de wiels? Morgen. Eh, pak ze, hè? <tie> Morgen, Terella, of heb ik het al gezegd? Ja, volgens mij wel, ja. Morgen. Zeg, ja. tegen wie had je met daar? Tegen Tegen tijger. Tegen wie? Tijger, tegen een tijger. Heet hij zo of is hij het? Hij heet zo. Maar, maar hij is het ook, hè. reken maar wie hij, tijger, ja, hij ja. is... Ja, nee, hij heet tijger, en hij is een tijger. Ja, nee, een bokser. Hij heet tijger en hij is een bokser. Maar als een tijgerbus, begrijp je wel? Ah, oh, grut. Heb je een bokser? Ja, ja, ja, ik heb een bokser gekocht, ja. Hoe vind je het, hè? Oh, dat zijn van die schatten, hè. Is hij gecoupeerd? Gebak. De oren? Ze oren? Ja, ja, ja, daar is iets mee, ja, ja, dat klopt, ja, dat klopt wel. ja. En ze staart? Waarom? Ze staart. Is die gekopieerd? Ja, ja, hoe, ja, hoe, uh, hoe bedoel je? Nou, gewoon gekopieerd. Als ze jong zijn. Stuk eraf. Ja? Dat je alleen nog zo'n mal stompje over heeft. Eh, terwijl, houd me nou even de goede, hè. Dit mag dan het tijdperk der ja, doorbroken taboes wezen. Maar zouden we s'mans malle stompje toch even liever onbesproken laten? Is het. Uh, is het een man? Ja, het zijn onze vrouwtje boksen. Oh, een boksen? Ja. Nee, maar je zei dat je hem gekocht had. Ja, ja, ja, inderdaad, ja, ik heb een boksen gekocht, ja. Ja, voor Goed, hè? stuntje weer. Hahaha. <laughs> Moet je hem zien trainen, zeg. Stralen langs de lijf, hè? En dan loop ik dan mee te geuren, hè? Te geuren? Ja, maar dacht je, op de herenclub lopen vuurtjes, en Biels heeft een bokser Ze stikken er bijna heen. Van <laughs> de lach? Van de lach? Van Nijt! Ja, het zou wel een domme vraag zijn. Maar waarom koopt men nou een bokser? Omdat oh, dat mes aan twee kanten snijdt, madame, hè? Moet hij hem morgenavond even in de Riviera hal zien zijn Tijger Katrijn, contra killer van de kukkeleire. Nou, moet je meneer even de reut in zien stappen in zijn ochtendjas. Met op zijn rug in chocolettes. Verenigde aannemingsbedrijven, en Co. Uw adres voor hoog- en edelbouw. Zozo, zo, kan dat er allemaal op? Ja, als hij uitademt niet. Dan staat er alleen maar iets kreutels van jou. Huh? Maar, maar als hij dan even inademt, zegt, nou, je ziet ja die hele machtige leus dan even uit de vouwen komen, vol op de camera, maar dan moet het geen blijkvangers Ja, zeg, en uh, als ja. hij dan verliest? Hè? Goed, goed, goed dat je het zegt, zeg. Dan moet je het dan nog wel even met hem over hebben, zeg, dat hij met dat niet vliegt. Dan krijgt hij van mij nog een draaier kort toe. ja. En de andere kant van het mes. Hè? Nou, nou, nou, op de herenklub, dus de scheuren met. Hahaha. En die moest avond die kop even moeten zien. Zeg, als, <coughs> als ik iets zeg van uh, luien. Euh, doe, doe een beetje voorzichtig aan met mij. <laughs> mag zit in de gang. <laughs> je man? Belijfmacht. Ja, Biels doet meer niet minder. ha. <laughs> nou, dat maakt niet hoor. Want dan moet je toch wel een hele grote jongen wezen hè, in de brand. Als je een lijfwacht nodig hebt, hè? Ja, ja, ja, sorry hoor, kinderachtig van me. Maar. Sorry, maar dan geniet ik van, ja. van de eerbied van die kerels dan opeens en zo van. jee, hoor, is een lijfwacht. En hoe gaat het dan? Ja, dat bedoel ik. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, dat gaat helemaal niet, hè? Dat is een ramp hoor, een soort van makkeling, zeg maar, hè? Daar heb je dagwerk aan. Waaraan? Aan die man. De zorg die je daarin hebt, om hem in leven te houden. In leven te houden? Een lijfwacht? Ja, gek hè. Daar sta je als buitenstaander niet bij stil, hè. Maar dat is een enorme klus, hoor. Wat zo'n zo man aan bescherming vraagt, hè. Ja, sorry hoor. Maar is hij er dan niet om jou te beschermen? Het is theoretisch, ja. Maar in de praktijk, in de praktijk ligt dat net andersom, hoor. Maar, maar wie bedreigt hem dan? Iedereen. Dat is de waanzin. Dat, dat wist ik ook niet, maar dat blijkt, hè. Dat zo'n stumper voor niemand veilig is. Nog niet voor mij. Voor jou? Nee. nee. Rare ideeën. hè? Hoezo niet voor jou? Nou, kijk. Omdat je er te veel van verwacht. Kijk, kijk. Je wil ermee geuren, nietwaar? Op de herenglub... <laughs> dus ik haal hem even uit de gang. eh... Tegen! Laat je zien, jongen. Vlind door. Hou hem uit, natuurlijk, hè? Ja, ja. Spond even zijn borstkast, die jongen, hè? En ik van, hè? Uh... <laughs> Zou ik eens even een par in je maag geven? En hij dus, reddo, meneer Van de Bielers. Ja. En ik zeg, poef, in de maag, hè, poef. Een kwestie van geuren, die waren, ja? Ja, Eik. Nou, dan ben je wel even meteen uitgegeurd, hoor. Als daar je lijf mag een kwartier aan de hoesten over een bonjak dus Dat ze allemaal even moeten. Uitproberen, oh. kijken of ze het ook kunnen, hè? Dat is me nogal geen eerst zeggen om maar een lijfwacht te vellen, hè? Dat de man is nog niet overeind, of Bos legt hem zijn keu in zijn nek. Ja. Hij is daar nog niet van bij, of de notaris roept, dan weer En hij gooit me katrijn even voor alle negen met zijn kegelbal. Ach jee. Ach jee, ja. Ik was zo goed niet of ik kon hem weer op de gang parkeren, de stakker, en toen nog. Hé, hey, nee. Ja, zeker. Daar had ik nog geen eens zo gauw erg in, hè. Dat daar zo om de tien minuten een van de heren de gang uitkwam. Met zo'n raar vals grijnsje, hè. <lacht> en met de mededeling. Eh, morgen, chef. Morgen, Lien. Eh, morgen, morgen. Van waar morgen, chef, morgen in van groet, chef. Nee, Pol. Ja, chef. Nee, Pol. Bij van wat dan, chef. Bij wijze van tijgertje kneuzen, Paul. ik kent dat zoontje, man. Ja, nee, maar hij wilde me tegenhouden, chef. Daar zit die man voor? Ja, dat zei ik ook, chef. Dat hij weer kon gaan zitten, begrijpt u wel, chef. En dan deed hij zich te gek, zeg. Te gek, haha. De, de gekke Paul. Wat is er een crisisnaam voor geesters aan iemand die gaat zitten, man? Geen boer, chef. Geen boer. Behalve als je dan met een rukse stoel onder zijn stomme achterste wegtrekt, chef. En vooral als hij dat met die grote doppen haarsen tegen de radiator knalt. Hahaha. Ja, Bij de m'n buik zegt, kostelijk, kostelijk. Zeg wel, de fatsoenlijkste mensen hoor. Maar zet ze een lijfwacht voor en het wordt een roofdier. Ja, mans beroep is incasseren, chef. Het is een bokser, niet vergeten. Het is een menspool, Vergeet dat liever niet. Dat vergeten ze allemaal. Je weet dan niet wat je ziet, zeg. Als je dan maar eindelijk eens even in die gang gaat kijken. Wat men daar uitsponkt met die man. Oh, uh, was dat niet met uh, Kees meebeval, hè? Nee. Die hem uh, per ongeluk een kistje pils op zijn tenen zette. Nou ja. ja, per ongeluk. Nee, Paul. Dat was toen de zachtaardige en intellectuele heer, gemeentesecretaris, het als troost een vuurtje stond aan te bieden, Paul. Rookt hij dan? Nee, hij rookt niet te hellen. Dus wat doe je dan? Dan steek je de man zijn gebroken neus in brand. Het is maar een lijfwacht, nietwaar. ...gij stapt maar weer glunderend de zaak binnen met de, met de helden daar en roept maar iets van... hoi nee, ...ja, kijk, dat bedoel ik nou, Paul. ...dat is nou de menselijke benadering van de lijfwacht, ja... ...dat heeft hart in zijn bliksem... ...dat zegt, hoei, hoi. ...maar ja, dat is ook wiels, wat wil je, hè... ...zeg, hoe kom jij hier binnen eigenlijk? Op mijn mooie voeten eigenlijk, hoezo? En tijger Katrijn dan... Liet die hier zomaar door? Hé, oh, oh, die heb ik even om een boodschap gestuurd allemaal. Naar Rinderman, weet je wel. Paul, zeg ik de menselijke benadering van de lijfman. Stuur de man even om een boodschap, deze knap. Ja, als je mijn een rode rix in zijn handen stopt, dan vliegt hij voor je, weet je wel. Ja, hier, hier. Laat de vent aanpassen passant nog even een rode rix, verdienen. over liefdadigheid gesproken. Ja, wat is dat eigenlijk, een rode rix, Eef? Dat is een zeer verhitte rixling. dan vliegt hij voor je, weet je wel. Hé? Waarachter zie je nou, de fatsoenlijke mensen wachten eerlijk, tot Doemie toe. Mevrouw? vrouw? Ach, nee. Wat dacht je, Doemie? Oh, dat is dan een duvel, hoor, die laat het stumper steenhard even het voedertafeltje verzetten. Want de vogeltjes in de tuin, je weet wel. Nou, dat lijkt me zo'n prestatie niet. Nee, nee, nee, behalve als het een afgezakte boomstok is, hè. Ik dacht dat de man scheurde, zeg. Die probeerde daar even voor tien eeuwen aan te mannen. Nou... Dan komt Slootie wel even op zijn boogpje hoor. Oh, he heeft u die domme kracht thuis ook om u heen, Chet? zeker. Een dag en dag. Ah, oh, oh. en hoe gaat het? Nou oh, nee, dat gaat helemaal niet. Dat huilen met de bed. Probeer jij nou zijn oog dicht te doen met zo'n vent met het licht op. Slaapt hij met het licht op? Dat doen we allemaal, dat is voorschrift. Hele nacht het licht op, overal tot in de tuin. En dan lig je dan vanzelf tot zeven tegen je lijfwacht aan te kijken. Hè? Heeft u hem dan in uw slaapkamer, Chet? Ja op, op zijn stoel voor de deur. Dan moet ik hem anders hebben. He, hebt u alles aan de overloop gedacht, je? Oh, nee, dat gaat helemaal niet. Dat hebben we geprobeerd. Maar dat is helemaal niet te harde. Hoezo niet? Nou, dan valt hij in hè? Menselijk. Die, die man is ook de hele dag in touw, hè. Dus die zit daar ook. Die zit daar dan ook te tollen, hè. Die tolt daar in slaap. Maar dan schrik je helemaal een hartverzachting hoor. Schrik, hè? Oh, als daar op het kwartier even voor 120 kilo... ...als slapende, boksende trap af het tolt, hè? Nou, dan wil je wel even schrikken, hoor, ik zeg, kom je maar binnen zitten alsjeblieft, dan kan ik er tenminste oog op de houden. Een raar idee, chef. Heel raar idee, Paul. De sfeer, hè? de hele nacht tegen een bokstraal zitten kijken. In je slaapkamer, ik weet niet, ja, je bent niet meer over ons, hè? het is niet je eigen. Het blijft iets gedwongens houden, plus dat geschreeuw dus. Geschreeuw? Wanneer? Nou, als Katrijn in slaap telt, hè, met dat zware hoofd, hè? dat zie ik dan al aankommen. En dan gaat hij mee zitten, biggenknollen, hoe heet dat, bollenknikken, billenknokken, hoe heet dat? <tie> uh, knikkenbolletje. Ja, knokkenbillen, ja, ja. dus dan roep ik, dan roep ik, hoi! En dan vliegt ik me naar mijn keel. Nee. Jazeker, schrikreactie van die meisje. hè. Als die schrik vliegt, vliegt ze me naar de keel namelijk, hè. Eigenlijk raar, hè? Nou, dat heeft ze dan waarschijnlijk uit haar jeugd weet je, veel? Oh ja, ze? Ja, dan is ze gebeten door een valse hond die op jouw lijkt, bijvoorbeeld. Ah, ja, ja, ja, hondzus, waar had ik het over? Dat je vrouw je naar de keel toe. Oh ja, dat, ja, nou, dat is een heel gedoe dan, hè? Op het kwartier moet je rekenen en dan schrikt hij daar weer van wakker, Katrijn, katrein tijger dus. en die springt harder dan weer op de nek, hè? dat wil je? Denk dat zijn baasje wordt aangevallen. <lacht> Dus dan heb ik weer halswerk om die twee te scheiden op de weg, hè. Ja, dat is me de nacht rust wel, zeg. Chaotisch. Zeg, zeg, een uh, domme vraag misschien, maar uh, waarvoor heb jij eigenlijk een lijfwacht nodig dan eigenlijk? Ik? Ja, Ik ben bedreigd. Nee. Je nee, zegt het. Ja, te droom. zegt to wie, als ik informeren mag. Ja, uh, Ja, hapel. Wie? Wie dat het nog? Ja. Dat zal wel zo'n Arabische verzetsgroep weer zijn, die altijd. Ja, maar wat, wat moeten die kerels dan tegen u hebben, Chef? Heb je dood? je Kijk, ik mag na de maal graag nog eens een ja van bellen. pellen. zag op mijn kin lekker: wie weet is dat uitgelekt? Hè? Weet jij hoe je vandaag de dag de farao en de vijand krijgt? Ah, lijkt me sterk, zet. Oh ja, vol. En dit dan? Waar heb ik het? Wacht even, ja, hier leest? Hier, leest: geel op Giro veel Wat? Strofelgeel? Ja, nee, nee, ja. dat moet uh, ja. sterveel gel ja. lezen, ja. Link. Ja. ja, ja, ja, ja, dat maak ik er ook van. Sprek in de taal niet. Je ziet het buitenlanders. Strofelgeel op Giro veel of je krijgt een bom in je broek en wordt ontvoerd. Uh, je krijgt een uh, wat in je broek? Een bom in je broek. Arabische vervloeking neem ik aan. Nee, dat moet gewoon bomwezel in, hoor. Nou ja, dat eh, een, een, een bom in je broek. Of oh, niet, plaats. blaas maar op. Het is de aannemer maar, oh, maar jij. Ja, chef, sorry, maar uh, neemt u dit dan werkelijk serieus, chef? Serieus? Als men mij dreigt te ontvoeren met een bommende broek, tenzij ik wel Geel Stro op Giro ah, Het klinkt me wat vol in de oren, chef. Ja, oude wachter zeg je lijkt die brigadier wel. Eh, brigadier, chef. Dat bureau zegt doet die twee heren daar even afleveren. Wat voor heren? Die die aanslag op me pleegde. Is het al geprobeerd, maar chef? <tog> wat dacht je, zeg? Wat dacht je? En dan vraagt iemand me of ik het serieus neem, zeg. Joh, maar hoe ging het dan? De wegvragen, het bekende smoesje. Meneer, de stationensplene. Twee van die buitenlandse typen, ik kennen het. Meneer, de stationensplene. De geletterde onschuld, maar houd ze in de gaten. Ja, en wat zei je dan, allemaal? Even voor ze uitgetekend, de heren. hè. Weg naar het stationensplene. En daar trap ze in. Ja, hoe, hoe, hoe bedoelt u, chef? Trukje, Paul. Trukje. Hè? Zie je het gebeuren? Huh? Uh, nou, nou, nou, nee, chef. Nou, als die klungels daar de stomme tijd hebben om samen dat papiertje te gaan bestuderen. Oh, hard weggelopen, chef, u. Hard weggelopen? Wiels? Als ik die twee kidnappers koppen vlak met elkaar op een handbereik heb? Nee, hoor, vol misverstand, hoor. <lacht> nee, dan ben ik niet zo goed of ik nou die twee kokers nog... PAK, heb ik tegen elkaar. Ja, wat hadden we <lacht> Of ik in Angela stond te kleppen? <lacht> Ik zeg, en wat deed ze? Die, die deed niks meer, die hielden zich slapend. Ja, die kon ik zo onder de arm naar het bureau die zeg. Ja, je moet vooral een biels weg wegvragen, dat zal je hoor. En uh, wat zei je er op het bureau wel van, chef? Nee, Jongen, dat hou je niet voor mogelijk, Nee, dat, nee, dat hou je niet voor mogelijk. Of ik bewijzen had, zeg, gewoon, of ik bewijzen had, dat de heren me wilden ontvoeren, of ik dat bewijzen kon. Ik zeg, ja, wat had u als bewijs gehad willen hebben? Gaat je in mijn hart? Sterkje in m'n schedel Dat ik het voor een volgende keer weet Een man doet zijn plicht, ja Ja, tot in detail hoor, Paul. Want dan sta je toch wel raar te kijken hoor Als hij dan zoer, zoet, zoet, zoer, zoer, zoer hoe, hoe dat heet, ben de heer geïnformeerd Of ze misschien een aanklacht tegen me overwegen Wegens door de benen. Ik zeg nou, dan heb u nog nooit een biosieman zien die mishandelen in elkaar Maar u zit er nou wel om te zweiken? Zeg, is het niet iets van bedreiging met lijfsgeweld van een ambtenaar in functie? Ja, zei hij ook, ja, ja. Terwijl er op hetzelfde ogenblik een vijftal collega's met een gummistop komen kiedelen. Zeg, wie bedreigt wie? Ik zeg nou, als dit uw opvatting is van de bescherming van het landstaatburger... ...een felicitatie dan aan de onderwereld. Gegroet? Ja, ze dwingen je toch zeker een bokser te kopen. Ik weet niet, chef. Man ziet er overigens niet al te fit uit als u het mij vraagt. En Katruin? Nee, wat wil hij zeggen? Als hij de god dag door elke willekeurige passant een beetje wordt afgeperst, afgerost. Ja, ja, ja dan, dan ben je wel een beetje teken in je gezicht. Plus het slaapgebrek er nog bij, hè. Zeg, wacht eens even, moet hij morgenavond nog niet boksen ook, die patiënt? Jazeker, met mevrouw op zijn rug. Hoe heet het? Met mijn reclame? Nou, met mevrouw op zijn rug, dat bedoel ik. Ja, is door te benen. Je hebt niet raar opkijken als hij in zijn hoek in slaap valt, hoor. Nou, ja, wat, zet er dan wat? iets op van uh, biels voor uw droomhuis, weet je wel. Oh, de gode, zeg. Daar moet ik meteen even met hem over hebben, zeg. die hij me dat niet flikt. Ik zal, uh, heb jij hem weggestuurd, zei je? Ja, even naar uh, George Rinderman overhouden. Oh, dan moet je hem bedanken, zeg. Dan zit ik hier wel even onbeschermd, zeg. En wat moet hij dan doen eigenlijk bij Ritterman? Nou, even zo hetzelfde briefjes afgeven, weet je wel? Zo van, eh, uh, Storveel Gel op uh, oh, eh, uh, eh, uh, st stil, stil dat, even. Wat, wat, wat? Daar, ik, ik geloof dat wat? ik daar mijn grote mond weer even voorbij praat. La, laat maar even. Storveel eh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. komt het van jou, appel? Eh, uh, uh, joh, knaap, iets van het honk, begrijp ik. Ja, eh, ja, uh, een actietje weer, uh, Koen, ten baten van het uh, project luxe bejaardenverzorgingsgelet voor jongeren, uh. Weet je wel. Ideetje van, uh, Bulletje Bullertje Begein. Uh. hoe vind je het? Nou, maar, gekke gedachten wel, Piep. Tik bij mij wel aan, ja. Chet? Yep. Waar, uh, waar toen de 15 rechteloos gelaten, niet? <lacht> waar zo'n menig bejaarden vandaag de dag aanzienlijk vitaler is. Zo heeft Jaapie IJsendraad een lui oog. En uh, zonder onze bronfiets waren wij allemaal aan onze legstoel gekeken. Uh, ik noem dat maar even. Ah, uh, je hebt Knaap, Kunt u het volgen, Chef, Die lijn. Nee, niet. Ik kan het even die volgen op die lijn. Ik ben even voor vaak slaakloos man. Dat met iemand een boom in zijn broek kwam bij buiten van de jeugdcriminaliteit vol. Daar word ik even heel erg stil. Ah uh, ja, nee. Kijk, dat ja. is de invloed van de. Tupamaros-gedachte, chef, van, van Haal... haalbare tit, de tupamaros gedachten. Oh ja? Ja, van haalbare tit, hè. Waar nodig, verbeter me, knap. Ja, zelf bijna laat de linkerhand niet weten van wie de rechter zich ontdoet, weet je wel? Ja, ze, en daar kom ik een boksen voor. Om de werd op je eigen kopion te laten afsturen met stroopvalgeel. Al, alsof de man al niet loopt te slaapwandelen en dan moet dat morgen nog voor mijn zaak boksen. Je vraagt toch langzamerhand de ah, ah, hier, daar ging de man. Als je op een slaapwandelaar hebben. Ah, ik wist ik gewoon morgen? Ja. Oh, dag liever, Ja. Had je meneer Biels even willen hebben? Ja. Ja, ik geef hem je even, Engel. Hier uh, wordt hij. Uh, dankjewel, Biels hier. Ah, meneer Rinnemans, me Samantha, doe even bij. Oh, ja, ja, omtrent de bouworde van de Nederlandse gemeente, belt u. Ja, moment even, als ik even onderbreken mag, meneer Rinneman, hoor ik daar bij u de ambulancewagen? <lacht> oh, u heeft zojuist even iemand de zaak uitgeslagen. <lacht> bravo, zei Bravo. Je bent vandaag de... Dat rond me niet Als ik je weer voor aan raad, die, die.